8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oplopende verliezen op de beurzen in het oosten. Goudprijs bereikt nieuwe recordhoogte. En politieke opvolger van Dalai Lama beedigd. Beleggers wereldwijd zijn bang voor een zwarte maandag. De beurzen in Australië en Oost-Azië staan allemaal in de min. De stemming is nerveus en de verliezen lopen op.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 door de 1700 dollar. De prijs ligt nu op bijna 1703 dollar. De goudprijs breekt al maandenlang records... omdat investeerders goud zien als een relatief veilige belegging... in onzekere tijden. Olie is aanzienlijk minder in trek. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met bijna 4 procent tot onder de 84 dollar. En daarmee ligt de olieprijs weer op het oude niveau... op het niveau van medio februari... voordat de prijs van olie omhoog schoot... door de onrust in de Arabische wereld.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 Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN heeft de Syrische president Assad nog eens opgeroepen het geweld tegen burgers te stoppen. In de noord indiase stad Dharamsala is de nieuwe politiek leider beëdigd van de Tibetaanse regering in ballingschap. De 43-jarige Lobsang Sanghai werd in april na verkiezingen verkozen tot opvolger van de Dalai Lama, die zijn politieke taken heeft neergelegd. De beediging was, na traditioneel offeren van thee en zoete rijst... om precies 9 seconden na 9 over 9. Dat cijfer wordt door de Tibetanen met ouderdom geassocieerd. De nieuwe politiekleider is nog nooit in Tibet geweest. Tijdens de opstand in Tibet in 1959 vluchtten zijn ouders naar New Delhi in India. Hij studeerde later rechten aan de Universiteit van Harvard. Dan het weer nog, veel buien met kans op onweer. Vanmiddag ook zon, vrij veel wind en het wordt maximaal 19 graden. Ook morgen eerst buien, maar in de middag breekt de zon door. Er waait een koele noordwestenwind en het wordt morgen 18 graden. ANWB Verkeersinformatie Vielen op de A7, Hoorn richting Zaandam. in Zaandam staat 3 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn naar dicht... Er staan wat files rondom Rotterdam. Die hebben alles te maken met de werkzaamheden in de afgesloten A20 richting Gouda. Er staat op de A4 Vladingen Hoogvliet voor knopen Benelux 2 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knopen Klein 3. En op de A20 vanaf hoek van Holland naar Gouda voor knopen Klein 3 kilometer. In het zuiden viel op de A58 van Tilburg naar Eindhoven de nasleep van een ongeluk bij best 4 kilometer. Ik ben Yveske Sturm.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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag 8 augustus. De beurzen zijn behoorlijk nerveus. Volgens Japanse journalisten die verslag doen op de Amerikaanse televisiezender... tonen ze weinig vertrouwen in de dollar. En Ajax is nog steeds koploper in de eredivisie. En ze is pas 19 jaar, of nee, ze is pas 16 jaar. Maar ze is een enorm talent in de racewereld. Bijtje Visser, en wij gaan zo met de bellen. We gaan het hebben over die beurzen, want dat is het belangrijkste nieuws vandaag. De beurzen, om te beginnen in Azië, want het gaat vandaag de hele dag rond. Maar de beurzen in Azië waren het eerste open. Robert Portier is in Sydney. Sendel, tussen bij jou uh, begrijp ik zelfs alweer gesloten. Wat zijn de slotstanden? Ja, klopt. In uh, Nieuw-Zeeland is de handel inmiddels gesloten. Daar uh, is het uh, uiteindelijk 2,8% nee, lager geëindigd dan dat het vanochtend werd geopend. Uh, dat is het laagste punt in elf maanden tijd. Uh, en dat uh, geeft een beetje aan uh, hoe er in de regio wordt gedacht. Want ook in Australië, waar nog wel gehandeld wordt... is op dit moment een stand van 2,3% lager dan uh, vanochtend bij de opening. Eigenlijk in beide gevallen gold dat uh, direct na opening de koersen scherp daalden. Dat ze vervolgens herstelden omdat er koopjesjagers op de loer lagen. Maar eigenlijk dat ze in de middag weer onderuit gingen... en dat die winst onmiddellijk weer verdampte. En dat eigenlijk alle bedrijven getroffen worden. Dus niet alleen de bedrijven die normaal gevoelig zijn voor economische ziekte, Maar ook die bedrijven die normaal als, als defensieve aandelen gelden. Eh, en waarvan men eh, eigenlijk denkt dat die wat minder gevoelig zijn voor de economie. Ook die krijgen klappen te, te verwerken vandaag. Goed, Nieuw-Zeeland min 2,8. Australië min 2,3. Hoe is dat in Peking, Wouter Zwart? De Oost-Aziatische beurzen die zijn lager uh, dan in Australië en in Nieuw-Zeeland. Uh, een stuk lager zelfs. Ze zitten nu uh, bij de Hang Seng Index, de belangrijke index in Hongkong, uh, ongeveer op 4% in de min. De Nikkei 2% in de min en de Sol Kospi hè, in Zuid-Korea ongeveer 3,5% in de min. Dat was erger een paar uur geleden. Dus uh, men lijkt weer een klein beetje uit dal, het dal te klimmen. Maar men verwacht toch echt wel uiteindelijk op redelijke verliezen van zo'n 3-4% uit te komen. Vandaag. Ja, de beurzen sluiten natuurlijk uh, zo dadelijk. Uh, Sommige zijn er al gesloten. voordat de beurzen hier bij ons in het Westen, in Europa, opgaan. Uh, Ze hebben het helemaal ja. op uh, eigen kracht uh, gedaan. Um, hoe zou je ja. het willen typeren, van die handelsdag vandaag? Nou, toch als, als uh, onzekerheid over de situatie in, uh, in uh, het, het Westen, uh, amerika en Europa. Uh, ik moet zeggen dat uh, veel uh, aandelen die hier lager sluiten... dat zijn inderdaad aandelen die echt met die handel te maken hebben. De bankensector bijvoorbeeld wordt behoorlijk geraakt. De grootste bank ter wereld, die ICBC-bank uit China... die is procenten naar beneden gegaan. En dat geldt ook een beetje voor de haven- en transportsector. Azië is natuurlijk een hele belangrijke exportregio. Uh, uh, er komen flinke bezuinigingen aan, niet alleen in Europa... maar natuurlijk Natuurlijk vooral ook die mega bezuiniging in de Verenigde Staten. De export naar dat land zal inzakken. En dat gaan de Chinezen en de Japanners voornamelijk behoorlijk merken. Ja. Lucas Waagmeester zit in Mumbai. Uh, daar wordt nog uh, volop uh, gehandeld in India. Wat is de koers van de beurzen daar? Ja, markten handelen in het rood in heel Azië wel. Hè, deze ochtend, ook hier in Mumbai. Uh, twee, hier is het nog ochtend. Twee uh, voorname beurzen: de Bombay Stock Exchange en de National Stock Exchange. Beide krijgen hetzelfde tikje uh, als daar bij Robert en uh, bij Wouter. In het tweede uur van de handel, de beursvloeren zien nu zo'n. Tweeënhalf uur open, uh, was een licht herstel ook te zien. Uh, na opening meteen een duikelingetje van zo'n drie uh, procent. Inmiddels staan beide indexen, de Nifty en de Sensex hier in Bombay. Zo'n tweeënhalf procent in het rood. Ik... Kijk op de, uh, op de klokken. Uh, inderdaad, min 2,73 en min 2,51. Dat is natuurlijk geen ongebruikelijk beeld trouwens. Hè. Na zo'n klapje bij de opening dat er altijd handelaren zijn die daar een, een kansje in zien. Vandaar dat uh, lichte herstel in het afgelopen uur. Ja, want uh, Wouter, uh, Korea, dat uh, fascineert mij het meest. Die was op een gegeven moment 7% onderuit. En nu nog maar 3,5. Is dat ook het geval uh, me zeggen, met de analyse koopjesjagers die de vloer op zijn gekomen? Ja, een andere verklaring kan ik daar voor volgens nog niet uh, voor vinden. Het zal inderdaad mensen zijn geweest investeerders zijn geweest, die toch uh, uh, zeg maar de kans grijpen om nu met de lagere beurzen uh, te gaan inkopen. Uh, je ziet het eigenlijk over het hele bord, moet ik zeggen hoor. Uh, overal ook, in, uh, in, Sejou, uh, sorry, ook in, uh, in Hongkong en in Shanghai waren de beurzen behoorlijk gezakt in het eerste paar uur. Nu zie je toch een voorzichtig herstel. Ik denk dat het inderdaad koopjesjagers zijn die nu proberen een kans te grijpen. Robert in uh, Sydney, Australië, 2,8 en 2, ,3. 3% procent, uh, onderuit. Um, zijn ze een beetje tevreden of uh, vinden ze dat de schade meevalt? Is er nu aan het uh, slot van de dag, daar bij jou? Nou ja, in Australië is gisteren een uh, verklaring uitgekomen van het IMF... waarin uh, gesteld wordt dat ook al zouden de markten onderuit gaan... dat de Australische economie zo sterk is dat die dat wel kan hebben. En uh, dat heeft te maken met een lage schuld, met een beperkt begrotingstekort... met het uh, feit dat er veel vraag is naar mijnbouwproducten... die hier natuurlijk veel vandaan komen... Uh, dus eigenlijk is men hier uh, ja, wel bezorgd, uh, maar heeft men toch ook wel het gevoel dat men het wel gaat redden. En uh, dat zal misschien een reden zijn waarom uh, de verliezen hier een stukje lager zijn dan in China of in Japan. Ja, goed. 2,8, 2,3, dat is het beeld van Australië. Het gebied van Wouter is zo 4 tot 3,5 procent. China en omgeving en India, dat komt alweer een stukje dichter bij ons, is 2,5 procent. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat gaat er zo dadelijk gebeuren in Nederland en in de rest van Europa? André Meenema staat bij uh, de beursschermen. Uh, André, uh, ja, dan uh, moeten we het hebben over de voorhandel en de eerste indicatie van de handel uh, zo dadelijk op uh, Damrak en de andere beurzen in Europa. Wat uh, zie je? Op dit moment een uh, steeds verder oplopende min. Een dikke min begonnen met een uh, minnetje van 1,5 procent. We staan op dit moment op een verlies van 2,6, 2,7 procent voor de Ajax... bij opening uh, straks om 9 uur. Dus wat dat betreft uh, een beetje in de lijn zou je kunnen zeggen... met uh, Tokio en met Hongkong, waar verliezen van uh, 2, 3, 4 procent wordt opgetekend. Europa lijkt dezelfde kant op te gaan moet nog even afwachten natuurlijk. Want het is nog, uh, nog drie kwartier te gaan voor de officiële opening. En dan kan altijd nog veel gebeuren. De handelaar neemt posities in, uh, zoals dat heet. En dan kan het zeg maar, nog een beetje omhoog of omlaag gaan. Op dit moment min, dus, min 2,6 procent. Ja. En uh, kijkt de markt ook al een beetje naar de obligaties? Uh, uh, de daar wordt ook naar gekeken. Dan ja. moet ik eventjes doorschakelen naar een ander scherm. Als dat gaat, even kijken. Ja, Italië op dit moment, uh, Italiaanse staatsobligaties, die zijn uh, gedaald. Behoorlijk gedaald zelfs, want we komen eerder van een, min, of een rentepercentage van 6,1%. Op dit moment een rentepercentage van 5,7%. Dat is behoorlijk. Dat is bijna een half procent lager. Spaanse staatsobligaties... En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Uh, dat is zonder uh, yeah. meer goed nieuws. En dan zien we dat, dan, dat de staatsobligaties van Duitsland en Nederland dan juist oplopen... Dus de, blijkbaar uh, worden uh, staats, uh, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties uh, opgekocht op dit moment. Er is veel vraag naar. En dus ja. minder vraag naar Duitse en Nederlandse staatsobligaties. Zou dat al de ECB zijn? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Nee nee. nee, nee, nee. Maar de ECB heeft het wel aangekondigd, min of meer. Want dat is een vrij bedekte verklaring die ze hebben uitgegeven, de Europese Centrale Bank. Nou, ze hebben alleen maar gezegd dat ze dus actief zullen optreden op de obligatiemarkten. Uh, waarbij, zeg maar, uh, niet genoemd werd de namen Spanje en Italië. Maar iets anders zouden ze eigenlijk niet moeten doen op dit moment op de obligatiemarkt. Dus dan is het licht voor de hand dat zij uh, met die actieve. Houding of die optreden bedoelen Italië Spanje. Goed, dat zijn uh, de laatste cijfers, een beetje voorinformatie over de openingen, zo dadelijk om negen uur op het uh, Damrak van André in Maar gaan we naar uh, de dealing room, want Jeroen Schutijzer staat in de dealing room van de Rabobank in Utrecht. Jeroen, uh, nerveuze stemming onder de handelaren? Moet ik van buiten dat? Ja, dat. Uh, nou ja, nerveus ja, Ze zitten al achter hun schermen, allemaal te turen naar die cijfers. Uh, is dit nou een nerveuze stemming? Nou ja, wat mij betreft valt het wel mee. Uh, meneer de Groot, Elwin de Groot is uh, eurozone-strateeg. Is de stemming hier nou nerveus? Nou, nerveus. Ja, ik, ik denk wel. Hè, men is toch wel een beetje uh, nerveus in die zin omdat je no nooit precies weet hoe, hoe de markten uh, ga, gaan reageren op. Uh, op uh... De hoeveelheid nieuws die we over het weekend hebben gehad. Maar ik, iedereen heeft het nog zeker wel onder controle. Het is, het is niet een, een, een stemming van, zeker niet een stemming van paniek. Heeft u nou een beetje geslapen vannacht? Of liggen te woelen? Ik heb prima geslapen. Echt waar? Ja. Ja, u heeft ervaring, hè? Hoe lang draait u al mee in dit circus? Uh, nou, ik doe dit al, uh, al ruim tien jaar. Hè? Dus we zijn, zijn wat dat betreft wel, wel wat gewend. Hè? We hebben in de afgelopen tien jaar uh, meerdere malen uh, crisis meegemaakt uh, op de financiële markten. En uh, ja, dit is, dit, uh, nu, nu zie je dus ook weer dat, dat de markt een flinke... Ik zou het ook meer als een correctie willen omschrijven. Het is een forse correctie op de markten. Uh, maar uh, ja, we zijn wat dat betreft wel wat gewend. Uh, sinds, zeker sinds uh, 2018. Wie gaan er nou allemaal bellen straks na negenen? Uh, <laughs> moeilijk in het schatten. Uh, uh, uh, geen ge ge ge ge idee wat... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, er gaan klanten bellen uh, en geen particulieren. Ik kan niet zomaar met u bellen. Nee, dat klopt. Hier in de dealingsroom worden vooral de, de, de grote, grote klanten behandeld van, van, van de Rabobank: pensioenfondsen, banken. Verzekeraars, banken onderling. Natuurlijk, er is altijd contact onderling met de klanten. Dat is eigenlijk dagelijks gebeuren. Dus wat dat betreft, vandaag niet, niet veel anders dan, dan, dan een normale dag. Nou. Bert, je hoort, het wordt behoorlijk wat gerelativeerd hier. Ja. Dus daar proberen we mee door te gaan. Dat is altijd prettig als er gerelativeerd wordt. Ik ga nog eventjes naar André Meinema voor de reële cijfers. André, nog twee dingetjes. Goud? Goud op dit moment, uh, recordprijs, uh, 1711 dollar voor een, uh, voor een ounce. Daarmee zijn we vanmorgen, vannacht, zijn we weer uh, een nieuw record... zijn we door een nieuw plafond ingeschoten van die 1700 dollar. De vergelijking in juli 1600 dollar, april 1500 dollar... in november vorig jaar 1400 dollar, maar nu dus alweer door de 1700 dollar heen. Onder het mom van uh, in onzekere tijden moet je, je geld beleggen in veilige havens... Dat wordt onder andere meer goud bedoeld. Ja. Vorige week viel op dat ook de olieprijs uh, daalde. Uh, terwijl de beurs ook naar beneden ging. Hoe is het nu met de olieprijs? De olieprijs is op dit moment nog 4% lager... Ten opzichte van de laatste slotstand op 83 dollar van een vat. Want naast de zorgen over de schuldencrisis van de Verenigde Staten. De afwaardering van de Verenigde Staten. en de Europese schuldencrisis. blijven natuurlijk gewoon nog de grote zorgen over een vertraagde economische groei. die daar nog een keer overheen komt. En die zorgen die, uh, moet je ook eigenlijk meetellen. in de beweging van de markt. En men heeft niet alleen maar zorg over de schulden. Men heeft ook grote zorgen over de economische ontwikkelingen en de vertraging daarvan. En de combinatie daarvan is natuurlijk zo'n hele vervelende, lastige, nare cocktail. Ja, over de gevolgen voor uh, u en ik, zal ik maar zeggen, gewoon voor de consument... gaan we natuurlijk na half negen ook verder praten met Jeroen Vetter en André... horen we weer om negen uur als het knopje heeft uh, geklonken... of de bel heeft geluid, zo moet je het geloof ik zeggen... voor uh, de start van de handel op uh, de Damrak. En dat had ik nu ook kunnen zeggen. Straks dus meer over die beurzen. Met André, gaan we kijken hoe de AIX opent. Nu de AWB met Kees Kwaks. De files die staan op de A7 Hoorn richting Zaandam. Voor Ktof in Zaandam staat 3 kilometer. Dat is een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De regio Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag. 4 kilometer voor Ktof in Kleinpolderplein. Heeft te maken met de afgesloten A20 richting Gouda. En een ongeluk in het zuid op de 58, Tilburg-Eindhoven... tussen Moergestel en Best, zes is... kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is twaalf minuten voor half negen. De NOS Radio-route. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland... Met deze week Mark Hamer. De pannen staan al op het vuur. Er zit nog niks in, want er moeten nog inkopen worden gedaan. Ik ben voor mijn eerste deel van de radioroute dit jaar heel dicht bij huis gebleven. Ik ben namelijk bij mijn overbuurvrouw Caro van der Meulen. Zij is ongeveer een half jaar geleden een eigen cateringbedrijf begonnen vanaf huis... Uh, nadat ze in de WW terecht was gekomen. Zit nu achter de computer. Zijn de bestellingen binnen? Ja, Mark. De bestellingen zijn gisteravond en vanochtend nog uh, binnengekomen. Dus die ga ik nu Mark. bekijken. Uitprinten, uh, plannen. En dan uh, klaar om uh, inkopen te doen. En straks te gaan koken. Ja, dat gaan wij doen. Hè. Nu inkopen doen. Ja. Jij hebt geen auto. Nee, ik, uh, ik ben nog een kleine ondernemer. Maar ik heb wel een, uh, sinds kort een bedrijfsscooter. Dus wij moeten op de scooter... Richting de kweker. Nou, ik zou zeggen, join me, spring ja. achterop zo. Nou, dan gaan we die kant op. Kop. Zo. Zo zeg Ja, ja. Ga, gaan, gaan we. Nou, rijden maar. Deze week, Mark Hamer, op zoek naar de veerkracht van Nederland. Zo, we zijn er. Yes. Bij de kwekerij. Ja, ja. En wat gaan wij hier doen? Uh, we gaan even groente ophalen. En lekkere verse kruiden voor, uh, voor de dagschotels natuurlijk. Ja. Wat voor kwekerij is dit eigenlijk? Uh, het was een voormalige rozenkwekerij. En hij is opgezet uh, door Stichting Landzijde en de gemeente en Pantar. Om mensen met een dagbesteding of een uh, herintredingstraject uh, te ondersteunen. En lekker te laten werken op het land en met de mooie producten. En een biologische kas? Ja, biologisch en uh, duurzaam. Voor de mensen ook om te werken, maar vooral ook voor de producten. En voor mij heel belangrijk, voor de smaak en uh, nou, het geweten dat het uh, goed voor iedereen eigenlijk is. Nou, laten we naar binnen gaan. Ja. Met de mooie producten. Ik zie de courgettes liggen, de tomaten. Nee, het is lekker koel. Cool. Mooie rode puntpaprika's. Vers van de struiken. Het is een beetje koud hier. Ja, ja, precies. Maar nou, gebruik jij allemaal biologische producten? Als je nou gewoon de meuk, ik maar even, meuk van de, van de Albert Heijn, van de Lidl, noem maar wat, zou gebruiken, zou dat niet erbij passen? Nou, a vind ik smaak erg belangrijk en duurzaamheid vind ik erg belangrijk. En, uh, ja, alle, alle grote supermarkten die hebben heel veel biologische producten op het moment. Maar ik ben erg betrokken bij deze kwekerij en hoe ze telen. En ik hou van het korte lijntje dat ik mijn klanten ook echt kan verkopen wat het is. Ja, want hier, achter staan de kassen... En dan wordt het allemaal echt verbouwd? Wordt het allemaal vers verbouwd en ik krijg het allemaal vers van de, van de struik. Dus de suikers zitten nog helemaal in de producten en je proeft echt gewoon het verschil. Niet alleen dat het biologisch is, maar dat het vers is. Regionaal, streekproducten van het seizoen. Dus geen aardbeien in december of zo, maar gewoon direct bij de boer vandaan op, het, op jouw bordje. Ja. En wat moeten we nu nog hebben? Uh, ik moet nog wat kruidenplanten hebben. Een oregano, wat lekkere munt. Verse pepermunt. Die er schitterend uit nu. En nou begin je zelf een cateringbedrijf ja, in de crisis. Heb je zelf niet last van de crisis? Uh, ik merk het in mijn omgeving eigenlijk niet echt. En ook mijn klanten, die blijven gewoon doorbestellen. En die gaan eigenlijk juist nu heel bewust op kwaliteit, smaak. Daar gaan ze voor. Dus niet echt direct, nee. Mensen houden toch juist in de crisis hand op de knip. Ja, maar ik denk dat ze op andere dingen bezuinigen, Niet op eten. En uh, uit eten misschien direct. Maar mensen gaan juist terug naar de basis uh, gezond, goed, duurzaamheid. En dat is natuurlijk op dit moment ook een hot item. Dus ja, een mooie combinatie. Ja, nou. We gaan het proberen op de scooter te krijgen. Ja. Uh, en het uh, uh, rekje er een beetje naar achteren. Zit er ook nog op. En op de voorkant. En dan uh, hebben we straks mooie, mooie spulletjes in huis. En dan gaan we koken. LOS Radioroute. Later vandaag nog meer afleveringen van deze Radioroute van Mark Hamer. En dan het voetbal van gisteren. Ajax is na de eerste speelronde koploper van de Eredivisie. In DutuGem werd de graafschap met 4-1 verslagen. Dat is een goed resultaat, maar heel blij was de trainer Frank de Boer niet. Jan Roels sprak met hem. Frank, wat voor cijfer geven jouw ploeg voor de opening van de competitie? Zeven min of zo. En wat waren dan de minpunten vandaag om daarmee te beginnen?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 Heb je dan toch nog momenten gehad dat je hem zat te knijpen? Nee, eigenlijk niet. We zijn eigenlijk niet meer in de problemen gekomen. Ze, zijn, ze hebben ook bijna geen standaard situaties meer gekregen. We waren eigenlijk tweede helft, wat ik net al zei, meest. Frank de Boer, de trainer van Ajax was dat. In gesprek dus met Jan Rolfs. Een 16-jarige vwo scholier uit Dronten heeft voor een kleine, nou zeg maar gerust, een grote sensatie gezorgd in de autosport. Tot ieders verrassing versloeg Bijtske Visser afgelopen weekend alle grote mannen bij de Dutch Supercar Challenge. En dat gebeurde allemaal op het TT-circuit in Assen. Het was haar debuut in een raceauto. Ze is nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is wel een verrassing. Was het leuk om te doen? Ja, het was zeker leuk. We hadden ook totaal niet verwacht om te winnen... aangezien ik begin van deze week pas voor het eerst in die auto stapte. Echt? Je hebt daarvoor er nooit in gereden? En dan meteen ja. gewoon al die oude mannen uh, op afstand gereden? Ja. <laughs> ja. Hoe doe je dat? Um, nou ja, je moet gewoon trappen. <laughs> gewoon trappen, gas geven <laughs> en zo laat mogelijk remmen. Dat is ongeveer het, uh, het geheim. Ja. ja. Maar dat had je nooit verwacht, denk ik. Nee, we hadden eigenlijk, we kwamen op de banen en die andere auto's, rijders die waren heel erg gevaren. Ja. En we hadden gehoopt van, nou, als we misschien een top 5 kunnen rijden, dan zou dat heel mooi zijn. dan win ik de eerste race, dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja, zeg, en, en heb je dan iets bijzonders uh, uh, uh, verder gedaan? Ik bedoel, waarom win jij van die mannen? Jij, um, ik bedoel, niet van, van, van de mannen, maar gewoon van die, van, van die mensen die dus al heel lang aan het racen zijn. Nou, ik ben heel gedreven en ik ga altijd door. Tot, tot de laatste minuut blijf ik doorknallen. Yeah. En uh, met, de, met de karting moet je ook in de kleinste gaatjes die je vindt. Dan moet je hem tussen prikken en inhalen. Yeah. En uh, dat heb ik nu ook gebruikt met de race en dat gaat goed. Ja, want je komt uit het karten? Ja, ik ja. rij uh, nu in de KZ1 klasse. Dat is de hoogste klasse in het karten. En uh, daar rij ik eigenlijk over heel de wereld. Ja, en hoe oud was je toen je voor het eerst in een kart uh, stapte? Uh, vijf jaar. Vijf jaar. Oh, dus je hebt wel wat uh, ervaring in ieder geval uh, daarin. Ja. ja. Dus mag je trouwens wel? Ja, het zal wel, want anders had je niet aan de start gestaan. Maar ik wist het niet, als je zestien bent, dan mag je in een raceauto stappen uh, Ja, je mag uh, beginnen met autoracen uh, vanaf je zestiende. Ja, maar op de A2, mag je uh, kan ik je nog niet vinden. Ja, uh, achterin of vo voorin op de stoel naast de bestuurder. Want je hebt nog geen rijbewijs. Nee, daar moet ik nog even op wachten. Ja, <laughs> nou dat moet dan een makkie zijn, toch? Nou, dat hoop ik wel. Ja, als je, als je nu al goed kan rijden. Ja, ja, behalve als je te snel rijdt. Dat mag dan weer ook, geloof ik, uh, niet. Zeg, en, en, en nu? Want, nou, laat ik eerst wat anders vragen. Dan stap je uit zo'n zo auto. Ik bedoel, je ligt op, op, op kop. Uh, dan denk je... Wauw, ik ga winnen. En dan? Ja, dan kom je de pits binnen. En dan wil je uit die auto stappen. En dan staan er gelijk... Ik weet niet hoeveel camera's om je heen. En ja... Dat is wel even wat anders dan karten. Ja, en ik neem aan dat er, er was toch ook publiek, uh, behoorlijk wat publiek bij. Ja, dit is een van de grootste sportevenementen van Nederland. Dus. Ja, je bent gehuldigd en een groot applaus en veel gejuich. Ja, ja. ja het, hele, het hele publiek zien staan en juichen. Ja, ja. He hebben ze je naam nog gescandeerd? Uh... Nee. Dat, dat nog net niet. Nee. nee. Zeg maar, hoe ziet je toekomst er nou uit? Ga je verder in deze sport of zien we je op een gegeven moment zelfs in de Formule 1? Wat, wat, wat is jouw ambitie? Wat is je droom? Uh, mijn doel is nog steeds wel Formule 1. Maar uh, dat kan je niet in één keer bereiken. Dus dat moet je stapje bij stapje doen. Dit jaar moeten we nog afmaken met het karten. En dan uh, hopelijk volgend jaar dan kunnen we uh, Formule Renault gaan rijden of iets anders met Formule Autos. Ja, en ook nog ondertussen je, je school afmaken. Ja, ik doe de school nu gewoon thuis, op de ja. Wereldschool. Oh. En uh, dan maak ik alles thuis. En dat stuur ik op per mail naar mijn leraar. Oké, okay. dat is wel zo makkelijk. Nou, hey, ik wens je heel veel succes met de carrière. En volgens mij ga je je droom vast en zeker waarmaken. En Nog gefeliciteerd met je overwinning. Bijtske was dat. Bijtske Visser. Ze won dus afgelopen weekend de Dutch Supercar Challenge op het TT Circuit in Assen. Radio 1. Het NOS journaal. Beurzen in Azië flink in de min en opnieuw relletjes in Londen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De koersen op de beurzen in Azië zijn fors gedaald. Maar een echte zwarte maandag waarvoor beleggers bang waren... is het nog niet geworden. De beurzen in Azië en uh, Oost-Azië en Australië staan allemaal in de min, zegt correspondent Wouter Zwart. We zitten nu uh, bij de Hang Seng-index in Hongkong ongeveer op 4% in de min. De Sol Kospi hè, in Zuid-Korea ongeveer 3,5% in de min. Dat was erger een paar uur geleden, dus uh, men lijkt weer een klein beetje uit het dal te klimmen. Maar men verwacht toch echt wel uiteindelijk op een redelijke verliezen van zo'n 3-4% uit te komen vandaag. En die verliezen op de beurs zijn een reactie op de schuldencrisis in de VS. En de EU. Zaterdag oordeelde kredietbureau Standard Poor's voor het eerst in de geschiedenis dat de Verenigde Staten niet langer de triple E-status waard zijn. China heeft grote kritiek op Amerika, zegt correspondent Wouter Zwart. Die uh, verwijten de Amerikanen bijvoorbeeld dat ze financieel egoïsme en politieke ruzie... veel te lang hebben laten prevaleren boven de economische toekomst van dit land. De krant noemde zelfs de politieke tekortkomingen van het democratische systeem... als mogelijke oorzaak van de problemen hier. Nou, dat gaat misschien wat ver, maar het geeft wel aan dat de positie van China groeit... en dat ook de mondigheid van de Chinezen op dit moment groeit.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 All one big groups, all going down in groups. And it's quite hectic. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten. En hij zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren. En ze niet alleen moet beloven. Abdullah trekt uit protest de Saoedische ambassadeur terug. Marjolein Weinings werkte voor IKV Pax Christi. En volgt uit Jordanië de gebeurtenissen in Syrië. Ja, Met name vanuit de Arabische landen is het heel belangrijk dat er eindelijk een signaal komt... dat de Arabische Liga heeft gisteren voor het eerst een veroordeling uitgestoken... en het was dus voor het eerst uh, in meer dan vier maanden protesten... dat er eindelijk een uitspraak vanuit de Arabische wereld kwam. Dus dat signaal terughalen van ambassadeurs is heel belangrijk. En toch denkt ze niet dat die kritiek vanuit de Arabische wereld meteen effect zal hebben. De Syrische autoriteiten hebben een houding van niemand zal ons vertellen wat we moeten doen...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 In de regio Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag 4 kilometer van knooppunt Kleinpolderplein. En op de A20 richting Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer vanwege de werkzaamheden. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven nog altijd de nasleep van een ongeluk tussen Mooi-Gestel en Best 4 kilometer.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 DNOS op Radio 1. En ik maak u attent ook op de internetsite van DNOS, nos.nl. Daar houden we een live blog bij over de actuele stand van zaken op de financiële markten. We praten erover met Jeroen Vette van Capital Guards, al zo'n 15 jaar actief in de financiële wereld. Laten we eventjes de actuele stand van zaken bij de hand nemen. Direct komt wel de beurs, maar even die obligaties. Um, daar wordt levendig in gehandeld. En dan denk ik, is de Europese Centrale Bank actief? Ja, dat, dat, dat, dat, dat kan mij dan niet anders, hè, want die worden opgekocht. Dus dat, dat moet bijna wel. En dat zou op zich natuurlijk een goed teken zijn. Ja, want dat betekent dat ze, dat, dat ze eigenlijk nieuw geld in het systeem pompen. Ja, want ze hebben gisteren aangekondigd in een persbericht dat ze in wat verdekte uh, termen overigens dat ze dat gaan doen. Uh, en dat was eigenlijk wat vorige week uitbleef. waar de markt op had gehoopt. Uh, want ze kochten toen wel Ierse en Portugese obligaties op. Maar de markt zei eigenlijk waarom ook niet Italiaanse en, en Spaanse. Want als je dan vertrouwen hebt in die landen toon dat dan ook door die obligaties op te kopen. En uh, nou dat, dat signaal werd vorige week niet door de ECB opgepakt. En eh, nu wel. En blijkbaar heeft dat direct effect. Ja. Ja, dan zie ik, want dan moeten we het even hebben over de, de koersen. Nou goed, Azië, dat hebben we gezien. Dat is behoorlijk in de min. Maar het is niet echt eh, wat je zou moeten zeggen. Het wordt een zwarte maandag. Of het is een zwarte maandag in Azië. Uh, wel voor ze verliezen. Dan naar Europa. De verwachtingen voor Europa zijn anderhalf tot 2,5 procent verlies. Ja, je zag op de zie je uh, lichte verliezen. Dat is natuurlijk niet uh, raar. Dat is eigenlijk heel normaal. Uh, uh, wat we eerder zeiden, ook het, het nieuws van, van de, de downgrade van S&P, dat moet de markten verwerken. Dus dan is een kleine min uh, niet heel raar. Ik vind overigens de verlies nog beperkt. Uh, ook als ik naar Azië kijk, heb ik het natuurlijk uh, op de voet gevolgd. Je zag vaak verliezen, het liep weer wat op. Je zag wat kopjes jagers en uh, per saldo sloten ze lager. Uh, een echte enorme daling is natuurlijk uitgebleven. En vergeet ook niet, um, de, de, de downgrade van Amerika is van de allerhoogste status naar de ene hoogste status. Uh, en dat betreft vooral de lange jaar geschuld, de tienjaarsrente, en niet de korte rente. Uh, en vergeet ook niet uh, de, de handel in treasuries, zeg maar, die gaat gewoon door. Hè. Bedoel, treasuries? Dat, dat zijn zeg maar de Amerikaanse staatsobligaties. Dus uh, landen die reserves aanhouden hebben ook geen, geen enkel alternatief. Um, uh, en als je heel goed door de berichtgeving van S&P heen kijkt, zeggen ze eigenlijk, het is niet, niet zozeer de schuld waar we ons druk over maken als wel ja, de politieke geklungel, uh, hoe die beslissing tot stand is gekomen. En dat is voornamelijk zeg maar, hè, wat ik ook eerder heb gezegd, dat is eigenlijk de, de afstraffing uh, die Obama krijgt... en ook een signaal is voor de politieke leiders in Europa. Nou hebben we het de hele ochtend over de financiële markten... en we kijken echt heel gespannen daarna. We hebben termen als wordt het een zwarte maandag of niet. Ja. Um, de grote vraag is natuurlijk, wat merk ik er thuis van? Wat merk je er gewoon als gewoon individueel burger van? Heeft dit meteen invloed op mij? Dat is verschilt per persoon. Ik was gisteren met een paar mensen uit eten. En die zeiden van, ja, ach, weet je wel, dat, dat, dat boeit me niet zo. Uh, wat natuurlijk wel een groot verschil is. Is dat bij sommige mensen die, uh, die dat eerder hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Die zeggen, ja, uh, maar hou ik straks mijn baan nog wel. Uh, uh, gaat mijn bedrijf misschien wel verder bezuinigen of reorganiseren. Er zijn natuurlijk dingen die bij mensen heel recent zijn hè, gebeurd. Een aantal jaar geleden hebben we een crisis gehad. Dus dat gaat bij mensen leven. Mensen gaan misschien consumptie uitstellen. Uh, en dat zal... Door de onzekerheid. Door de onzekerheid. Zeg je van, nou laat ik die bank vandaag nog maar even niet kopen. Dat kan. En kijk, en dat zou een bedreiging voor de reële economie kunnen zijn op langere termijn. Kijk, als je op dit moment naar beurzen kijkt... ach, het is natuurlijk niet leuk dat die dalen. Uh, maar wat je nu ook ziet is dat zowel goede als minder goede bedrijven... dalen allemaal. Uh, en dat, dat zou je kunnen zeggen, dat is onterecht. Neem een ja. bedrijf als Apple, dat maakt recordwinsten. Dat gaat ook naar beneden. Uh, en dat is eigenlijk heel raar, want die verkopen miljoenen iPhones en iPads. Maar wat heeft dat dan uiteindelijk voor gevolg? Want nu heb ik iets, ja, het is mijn geld niet, dus ja, doe maar. Uh, maar wat heeft dat dan voor gevolg? Nou, u noemt Apple, maar er zijn ook bedrijven in Nederland, hè, laten we het wat dichter bij huis houden, uh, die vorige week met cijfers kwamen en die ook afgewaardeerd zijn, althans afgestraft op de beurs. Ja. Nou, dat, kijk, daar zitten op een gegeven moment ook aantrekkelijke bedrijven tussen. Uh, alleen de vraag is, en dat, dat, die nuance wil ik ook wel maken, kijk, als het sentiment, slecht, het sentiment overheerst op dit moment. Ja. Dus je kan wel zeggen bedrijven zijn nu aantrekkelijk, dat zijn ze ook, hè, fundamenteel gezien, maar dat wil niet zeggen dat ze nog aantrekkelijker kunnen worden als het sentiment aanhoudt. Nee, maar als die koersen laag blijven, ja. dan hebben ze ook gewoon minder geld, kunnen ze minder besteden, moeten ze misschien saneren, is dat een beetje een nee, het ja, Als een bedrijf een lagere koers noteert, zegt dat niks over het bedrijf zelf. Het zegt iets over de waardering die beleggers aan het bedrijf geven. Het wil helemaal niet zeggen dat, kijk, bijvoorbeeld Apple heeft miljarden in kas. Ja, ik bedoel, tientallen miljarden hebben ze gewoon een cash op de bank staan. Eh, dat het bedrijf minder waard wordt, ja, maakt het alleen maar aantrekkelijker. Dus voorlopig merken we er eigenlijk niks van, behalve dat die psychologie... Exact, exact. Dat, dat we misschien en, iets niet en, aankopen. Exact, en dat is het gevaar, is dat uh, die psychologie, zeg maar... Uh, dus de angst uh, bij mensen gaat ontstaan. Uh, en dat ze zeggen, nou weet je wat? Uh, ik ga die auto of die, die bank, die ga ik maar even niet kopen, dat ga ik uitstellen. En dan, heeft, dan krijgt het ook gevolgen voor de reële economie. Goed, laten we vooral eventjes naar de beurs blijven kijken. Over twintig minuten gaan ze open en de voorhandel is al um, druk bezig. Over twintig minuten spreken we elkaar weer. Dat zo. In geen enkele gemeente is de zorg zo efficiënt, en het is iets heel anders, en patiëntgericht als in Almere. 35 jaar geleden was daar nog geen enkele voorziening. Er was geen huisarts, geen thuiszorg, er was geen fysiotherapeut. Deze week hoort u elke dag in het Radio 1 Journaal Nieuws uit de gezondheidszorg van Almere. Vandaag aflevering 1 dus met de pioniers. Voor ouderen bouwden zij een verzorgingshuis. Het verzorgingshuis De Overloop is eigenlijk uh, aan vernieuwing toe. En de directeur van deze instelling heeft me zeer juist verteld, dat is Engelke Degenhart, dat het er sinds 1984 staat. Waar kwamen al die bejaarden vandaan dan? Uh, die kwamen uit Amsterdam. Er kwamen hier oude mensen wonen dan? Amsterdam uh, was uh, denk ik toen de tijd een, best een probleem om ouderen gewoon ook te huisvesten. Maar omdat Almere natuurlijk helemaal vanuit het niets uh, is uh, opgestart, heeft de gemeente gewoon als eerste gewoon het initiatief genomen om dit gebouw weer opnieuw neer te zetten. We gaan even naar binnen. Zo, hier hebben we het restaurant. Ja, ja. Ik zit op mijn eigen plek. Zij zit verkeerd. Dat het gebeurt er wel meer, dan moet ik me waarschuwen. Want dat is haar stoer, waar zij zit op te eten. De zit op de verkeerde plek. U zit het menu vast te bestuderen. Nou, wij eten vandaag asperse soep, varnikus, roddelen, Nou, en een runde stoofschotel. Bevalt het u hier? Ik, ik heb me nooit verveeld. Ik zit al drie jaar hier, maar ik heb me nooit verveeld. Maar ja, ik ben 92. Zo. Ja. U ziet eruit als 65. Nou ja, ja, ja dat, dat is juist goed. Onderlees kreeg ik de dokter bezoek. Hij zei, hoe gaat het? Een beetje... Die dokter is ouder geworden. Lenny Achthoven, huisarts hier. Ja. En in het bijzonder bezig met mensen die dement zijn. Ja. Kijken ze hier in Almere anders tegen dement aan dan in de rest van Nederland? Het gaat hier in Almere zo dat de huisartsen geschoold zijn... om de dementie in een vroegtijdig stadium te onderkennen omdat we uh, persoonlijke begeleiders hebben daarna die mensen zeg maar, gaan begeleiden. Dat zijn verpleegkundigen die uh, speciaal opgeleid zijn om mensen met raad en daad bij te staan. Dus niet alleen de dementerende, maar ook de hele omgeving. Familiepartner. Familiepartner. En die zijn uitstekend op de hoogte van alle mogelijkheden van tijdelijke opvang of ondersteuning. Om uh, zo lang mogelijk, als mensen dat willen, thuis uh, te blijven in die situatie. Maar... Stel je voor, je, je bent echtgenoot van iemand en die is dement. En die is de hele nacht aan het spoken of die loopt weg. Of een, dan, dat kan je toch niet in je eentje behappen? Nee, maar dan hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid... om 2 x 24 uur uh, thuiszorg in te zetten... om te kijken wat er exact aan de hand is. We hebben de mogelijkheid om, uh, om hier mensen tijdelijk op te nemen. We hebben als huisartsen tijdelijke bedden in alle verzorgingshuizen... In de verschillende wijken. om mensen ook de observatie op te nemen. Maar hoe betaal je dat dan? Want dat kost gauw 24 uur per dag verpleging. Ja, dat kost heel veel geld. Maar een verpleeghuis kost nog veel meer geld. En dat hebben we de AGIS altijd voorgerekend. En dus krijgen wij. Uh, ja, zorgvernieuwingsgelden. om dit soort dingen. in beperkte schaal uh, door te zetten. En? Mocht het? Ja, kom er even verder. Dag mevrouw Koopmans. Dag mevrouw, hey, mevrouw Koopmans. Je uh, woont er thuis, hè? Toen ging het even niet goed met u en toen uh, moest er meer voor u gezorgd worden en dan hebben we hier een soort tijdelijk plekje gevonden. Ik, uh, ik blijf hier toch niet, zal ik maar vooruit zeggen, nee. want uh, alles is prima, ik kan niet anders zeggen. Nee. Ik, je nou bent ja, kijk, thuis. ik ben niet ja, logisch, hè? Ja. Logisch ben je liever thuis. Maar ja, goed. Uh, het, het moet even. Juist. Dat is het ware woord. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort opnamemogelijkheid voor een huisarts en voor de vijf kreemden. We horen Nico van Duin. U was hier als een van de eerste huisartsen, geloof ik, hè? 76? Ja, eerste. Ja, ja, de eerste. Dus er moest een blauwdruk gemaakt worden van hoe het hier moest worden. Dat lijkt me ideaal. Dat is natuurlijk fantastisch als je 26 bent. De bedoeling was, dienstverband, gezondheidscentra. Alle artsen en Arsene precies maar De fysiotherapeut en de verloskundige ook. Uh, thuiszorg ook, dus alles. Waarom? En dat is geluk. Ik heb het altijd een beetje gênant gevonden om 20 euro af te rekenen voor een rouwbezoek. Dat moest dus wel, in het oude systeem. Maar goed, er moest wel een en ander geregeld worden. Ja. Ook al, vrij snel, blijkt nu, voor bejaarden moest er wat verzonnen worden. En daar hadden jullie ook een hele aparte filosofie over van. Namelijk, mensen moesten eigenlijk gewoon thuis blijven wonen. Ja, ja. Het is, als je dat precies formuleert, je moet doen wat, wat mensen prettig vinden. Thuis doodgaan, ook al is dat enorm intensief. Je volgt wat mensen nodig hebben. Dat is wat anders dan dat mensen moeten volgen wat er in de aanbieding is aan, uh, aan zorg. Wat als mensen echt zo ziek zijn dat ze zware verpleging nodig hebben? Alle toeters en bellen, wat dan? Ja, dan komt de verpleging naar hun huisje toe. Tot en met uh, zondes en infusies en al. Is het, als u al die jaren overziet, ja. geworden wat u toen als 26-jarige had bedacht? Dat... Ja. Ik heb maar met twee directeuren te maken. Drie eigenlijk van de GGD. Onze eigen directeur en de directeur van het ziekenhuis. Dus als je echt iets ingewikkeld wilt. dan ga je met z'n vier om tafel, tafel zitten. Jongens, is dit nou te regelen? En dat gaat natuurlijk veel makkelijker dan vergaderingen met tien stichtingen en uh, 36 particulieren. Ja, dus de rest van Nederland is reddeloos verloren? Nee, want die krijgen soms op onderdelen dingen sneller voor elkaar. Nou, het heeft zo zijn plussen en zijn minnen. Uh, en geeft mij dit maar. kwalitatief goed werk. Dat moet je niet op projectbasis doen. Dat moet gewoon diep in de heipalen van een organisatie zitten. Nou, dat is wat hier lukt. Nico van Duin was dat. De eerste huisarts in Almere in een bijdrage van Trudy van Rijswijk. Traks contact met uh, Dar es dus Noord-India. Er is namelijk net een nieuwe premier geïnstalleerd. Een nieuwe premier van Tibet. Dat is wel bijzonder. is Een nieuwe functie. Want tot op heden was de Dalai Lama altijd zelf de politiek leider. Kees is bij de AWB verantwoordelijk voor de verkeersinformatie. Kees. Er staat nog wat file: de A4 Vlaardingen Hoogvliet voor knopen Benelux 3 kilometer. Vanuit Den Haag op de A13 naar Rotterdam, tussen Delft Zuid en knopen Kleinpolder 4 kilometer. Op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland... verknopen een klein Kleinpolderplein, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Jeroen Vetter, uh, we hebben het over de openingen van de beurzen gehad. Allemaal negatief, maar er is één lichtpuntje. En Waar komt dat vandaan? Ja, lichtpuntje Spanje, uh, lichte opening als ik de futures bekijk. Uh, dat is ook denk ik niet raar. Uh, Spanje in de plus? Spanje in de plus. Dat is het laatste nieuws. Gaan we straks verder over praten. Spanje in de plus. Want het is een van de spannendste beursdagen van het jaar. PostNL uh, voorheen, uh, TNT, komt uh, ook met uh, de eerste zelfstandige kwartaalcijfers. Daar gaan we over praten met CEO Harry Koornstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet uw cijfers eruit? Nou, wij noemen ze zelf uh, bemoedigend. Ja, en bemoedigd. dat aspect bemoedigend uh, is in vergelijking met hoe we begin dit jaar tegen het hele jaar... Aankijken En dan zien we eigenlijk geen verrassingen. En geen verrassingen betekent dat in Nederland de postvolumes eh, blijven teruglopen. Maar dat de compensatie in onze portfolio, het pakjesbedrijf en de omzet in de buitenlanden... Engeland, Italië en Duitsland, dat meer dan compenseren. Dus overal zien we een lichte omzetgroei. Eh, en een bedrijfsresultaat in lijn met de verwachtingen. Ja, en dat is positief, want we hebben het de hele ochtend over zwarte en rode cijfers. Eh, positieve cijfers dus? Ja, wij kijken zelf positief tegen onze cijfers aan. We hebben begin dit jaar een outlook gegeven... dat we dit jaar zouden uitkomen op een bedrijfsresultaat... tussen de 130 en 170 miljoen. En vandaag hebben we kunnen meedelen dat we denken... in de bovenste helft van die range uit te komen... wat dus eigenlijk een lichte verbetering van de outlook is. Ja, en dat, terwijl, uh, wat u net ook al zei... het aantal te bezorgen poststukken nog steeds uh, uh, daalt. In het eerste kwartaal begrijp ik dat het daalde met 9 procent. Hoe is dat in het tweede kwartaal gegaan? Ja, we zitten wederom op 8,9 procent. Dus in het midden van de range die we verwachten, daling. Eh, dat, dat is verwacht. En vandaar dat het zo belangrijk is dat we compenserende markten hebben. Dat is de pakjesmarkt. De andere kant van internet is nu natuurlijk de groei van webshoppen. En buitenland blijft doorgroeien. Ja, en dan komt u met die cijfers. En dan heeft u zo'n dag uitgekozen als vandaag. Maandag 8 augustus. waarop iedereen een beetje de, de adem inhoudt. Ja, dat is... Dag, maar je zou kunnen zeggen: wij, wij komen wel met zeer interessante cijfers. Want uh, we maken vandaag ook het dividend bekend, en u weet, we zijn gepositioneerd als een dividendaandeel. En het uh, dividend wat we bekendmaken is uh, 75 miljoen... plus de 6 miljoen van ons aandeel in het expressbedrijf, Dus meer dan 80 miljoen. Dat is meer dan 21 cent per aandeel. Wat een dividendrendement uh, levert van meer dan 8 procent. Dat doet niet iedereen ons na. Nee, dus als de beleggers verder kijken dan hun neus lang is... dan uh, gaat u vandaag niet onderuit op de beurs. Ja, ik ben geen uh, marktvoorspeller. Nee. Het is natuurlijk een zeer bijzondere dag. Wat Dat betekent misschien een beetje jammer dat we nou juist op, op, op, op deze dag met van die mooie cijfers komen. Ja, nou ja. Uh, wat verwacht u trouwens van deze dag? Ik, ik denk dat het een, een zeer beslissende dag wordt. Uh, de wereld is zoekende. We zitten een beetje in het afrekenmodel van... Uh, dat we nu de afrekening krijgen van 30 jaar boven ons standleven. Uh, in Europa wordt heel belangrijk in hoeverre de, de centrale banken gaan ingrijpen. Maar ik, ik waag mij niet aan voorspellingen... buiten het feit dat ik niet optimistisch ben. Nee, nou dat laatste heb ik in ieder geval genoteerd. Ik eh, wens u desalniettig meer gewoon Wel een mooie dag hoor, meneer Dank Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Gaan we nog even naar Parijs. Want daar duiken ze af en toe weer op. Tintjes waar daklozen in slapen en niet alleen eh, in Parijs. Pleinen, straten, overal worden ze eh, gesignaleerd, niet alleen in de parken. En op de eerste hulpposten van ziekenhuizen... melden zich s'nachts dakloze moeders met kinderen. Reden hiervoor is het wegbezuinigen van een kwart... van de officiële opvangplaatsen. Als de correspondent wel Frank Renaud ontmoette in een kraakpand... een moeder die daar woont met haar dochtertje van negen maanden. Ik je m'appelle myriam ik 30 ans. En u bent zelf met kinderen ook? Oui, j'ai une fille de mois. In een kraakpand in Parijs treffen Mirjam aan 30 jaar oud. Hier woont zij met haar kleine dochtertje, negen maanden oud. En het is een verdieping eigenlijk die gekraakt is in een groot in hartje Parijs. En als ik rondkijk is het een verschrikkelijke troep. Langs de kant staan stoelen waar allemaal koffers en volgestouwde plastic zakken staan opgestapeld. Er staan wat dozen onder. Langs de kanten zijn overal dekens en matrassen neergezet tegen de muren. Op de ramen is geschilderd. Gravity tekeningen gemaakt. Er staan vieze tafels, oude tafels ook. Afgescheurde zittingen van stoelen. Er ligt soms wat speelgoed ook van kinderen hier. Sur la moquette, on met des matelas en puis on s'organise pour la nuit avec des couvertures et des matelas. Hier op de grond, zegt ze, liggen we dan en daar leggen we de matrasje neer en dan hebben we dekens en een slaapvier. Het is een, nou ja, een, grote zaal zou je kunnen zeggen. Met hoeveel mensen ligt u hier dan, s'nachts? Je zeggen une vingtaine. Met twintig mensen ongeveer. Oui, c'est des couples, des mères célibataires et des mères avec enfants. Stellen zijn het vrouwen met kinderen en uh, mannen en vrouwen met kinderen ook. En uw dochter, wat doet u daarmee s'nachts Dan slaapt hij naast u? u. Negen maanden oud. Eh uh, oui. Ja. En gaat dat goed? Quand on a c'est mieux un peu. Ja, zegt ze. Maar we hebben ook niet de keus. Zo is het nou iemand. Het is een kraakpand. En het is altijd nog beter dan op straat slapen, inderdaad. Toiletten zijn die hier ook? Uh, oui, a, mais ils sont pas très ja, ze laat ze even zien. Maar waarschuw waarschuwt alvast, ze zijn niet al te schoon hier. Als het is aan... Nou we hier de gang in, maar dat is een pikdonkere gang. Ik zie eigenlijk nu niks meer, maar ik ruik het wel, het toilet. Hier is het toilet. Ja, zegt ze, zoals je ziet, er is hier wel toilet aan, toilet. maar geen douche. En er is ook een beetje de stank. Ja, zegt ze, je ruikt inderdaad de toiletten en dat ruikt niet fris. Nou, het is niet alleen hier in dit kraakpand waar zich nou enorm veel daklozen hebben verzameld in Parijs. Ze zitten ook op straat, in tentenkampen zijn er neergezet, in parken. En ook de ziekenhuizen worden nu ja, platgelopen, zou je bijna kunnen zeggen, door daklozen. Ik bezocht eerder het ziekenhuis in Robert de bray in het noordoosten van Parijs. Daar op de eerste hulpafdeling voor kinderen is het echt een komen en gaan tegenwoordig van daklozen ook. En ik vroeg aan ja, het hoofd van die afdeling, van die eerste hulpafdeling, Jean-Christophe Mercier, hoeveel daklozen er bij hem nu per dag, per nacht binnenkomen? Alors, uh, récemment nous avons eu jusqu'à 4 à 5 familles dans la même nuit qui se sont présentées aux urgences ou que nous retrouvions dans les couloirs de l'hôpital. Vroeger hadden we weer vier tot vijf families zonder dak boven hoofd die binnenkwamen in het ziekenhuis per jaar. Die vonden we soms in de gangen van het ziekenhuis, soms hier op de eerste hulp. Dat werden er vanaf juni zo'n beetje vier tot vijf gezinnen per week. En de afgelopen tijd zaten we zelfs met vier tot vijf dakloze gezinnen hier per dag, per avond, per nacht in het ziekenhuis. Respondé de beslissing van du gouvernement. De, de 25% het budget van de SAMU sociale. Nou, het lijkt erop dat het komt door de bezuinigingen. Want de Franse regeringen hebben besloten flink te gaan bezuinigen op de opvang voor daklozen in Parijs. De mairie de Paris heeft geaccepteerd om een financiële rallonge te en drie dagen hebben we geen De gemeente Parijs heeft sinds kort een noodfonds ingesteld... om wel weer voor opvang te zorgen. En sinds dat is ingesteld, kort geleden... krijgen wij eigenlijk nauwelijks meer gezinnen hier. Dus dat lijkt het bewijs te zijn dat het gewoon een kwestie van puur geld is. Hoe oh, ah, ziet u nou uw eigen toekomst? Heeft u het idee dat dit altijd zo blijft, dat u hier blijft? Ah, nee, ik mijn toekomst met mijn vrouw... ik un in een logement... Ja, zegt ze, als ik aan mijn toekomst denk, dan wil ik graag een eigen huis hebben met werk ook. En natuurlijk ook een eigen kamer voor mijn dochtertje. Want hier ja, slaapt ze naast me op een matras, terwijl iedereen er maar rondloopt. En dat is niet zoals ik mijn toekomst voor me zie. Ja, een betere toekomst er hoop ze op. Want hier blijven, nee, dat is, dat is geen optie, zegt ze. Een bijdrage was van Frank Renaud. In het Noord-Indiaanse stadje Dharamsala is vanochtend... de nieuwe Tibetaanse minister-president geïnstalleerd. Lopzang Sanghai werd eind april gekozen door het parlement. nadat de Dalai Lama was teruggetreden als politiek leider. Sanghai is geen monnik zoals de Dalai Lama, maar een academicus. Inauguratie vond plaats in het Tibetaanse klooster. waar de Tibetaanse regering in Ballingsap uh, zetelt. Bij die feestelijkheden was ook Mark Timmer. en die heb ik nu aan de lijn. Goeiedag, um, hoe is dat verlopen? Was het een mooie ceremonie? Goeiedag, uh, ja, het was een hele mooie ceremonie. Het uh, vond plaats uh, op de binnenplaats de daler woont en zijn tempel. Dat is ook uh, we zijn te en dat is ook waar wij normaal Engelse les aan de monniken. Maar nu uh, was het dan vol dus het er duizenden mensen en, um, en die stonden allemaal te wachten wat zal gaan beginnen. Allemaal toen werd een soort akker, rommels en... Ik, ik, ga u even, ik ga u even onderbreken, want we hebben af en toe een kleine hik uh, in, in, in de lijn. Laat ik even een vraag stellen en dan hopen we ondertussen dat de verbinding het, uh, uh, het houdt. Uh, ik zou zeggen, niet hoger de berg op. De Dalai Lama, die was er zelf uh, ook bij aanwezig? Ja, die was er ook bij aanwezig. Het was voor hem een belangrijke dag natuurlijk, want hij had, uh, zoals u al zei, in maart aangegeven... dat hij zijn politieke macht wil overgeven naar een democratisch gekozen leider. En uh, dat is dus vandaag gebeurd. Ja, en gaat er dan veel veranderen? Uh, ja, dat is de vraag. Op zich, nou, die, die nieuwe meneer, die, uh, het is een energieke man. Hij is 43 jaar en hij komt heel gedreven over. En uh, wat u al zei, hij is een academicus. Hij heeft in Harvard rechten gestudeerd. En, uh, hij komt wat, uh, ja, wat feller over dan de Dalai Lama. Dat is wat politieker. Hij, uh, ja, wat politieker inderdaad. Uh, um, so, uh, hij, hij sprak bijvoorbeeld over de Chinese regering uh, in best wel directe woorden. Hij zei dat het onacceptabel is hoe er op dit moment wordt omgegaan in Tibet... ...dat zelfs tweede rangs burgers worden behandeld in hun eigen land. En hij was heel strikt dat hij er echt alles aan wilde doen... ...om de Dalai Lama terug te kunnen laten keren naar Tibet. En uh, ja, vanwege dit gaan er wel wat geruchten dat hij wat radicaler is... ...maar op zich heeft hij wel hetzelfde doel als de Lama... autonomie voor Tibet. Van uh, onafhankelijkheid hoeven ze zich prima als China een betrokken blijft... ...en de buitenlandse politiek blijft doen... We willen vooral dat we zelf kunnen beslissen wat er in eigen land gebeurt. Ja, en hij is vandaag dus geïnstalleerd. Ik dank u wel uh, voor het verhaal. Het was een beetje krakende kraakende verbinding, maar we hebben het toch goed begrepen. Mark Timmer was dat. Zo na negen uur, de opening van de beurs. En we hebben nog één lichtpuntje ontdekt. Ook Zweden gaat hoger openen. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het recht van spreken.